De moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van de de moeder van de moeder van de moeder van de moeder van dan our are, is dan al mastitoy, is keper, dat hemel en dat adem. En jullie just crystal, is dan in je geboren als jong, als een hera. We als vangen is van de heilige geest, we uit de maat maria. Deze the leven heeft onder Pontius Pilatus, is de priester. Goedstorven en begraven, mindergedaald ter hellen, zijn derde dagen wederom opgestaan van de dolden, opgeklaar in zijn hemel. Is dit een dat de rechter gaat tot, des al nachtjes van van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de dolden. Het gelooft in zijn heilige geest. Het gelooft in een heilige geest. Als een christelijke kerk. Dat is een moedstap der heilige geest. Vergeving der zonden. wederopstanding des vleesjes. En de eeuwig lindwaar. Al zo zegt de Heer af. Bewaar het recht en doe gerechtigheid, want mijn heil is nabij om te komen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Wel gelukzalig is de mens die het <tiedert> doet en dat mensen zijn dat daar aan de houdt, die dan sabbat houdt zodat hij die niet altijd en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen. En de vreemden die zich tot de Heer gevoegd heeft, spreken niet, ze zeggen dan: De Heer heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. En de versnijderen zeggen niet: Het is ik ben een dorpboom, want al zo zegt de Heer aan, van de gesneden die mijn sabbatten houden, en verkiezen het geen, waartoe ik lust heb, en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hen ook in mijn huis, en binnen mijn muren, in een plaats, en in een naam geven Beter dan der zonen en der dochteren. Een eeuwige naam zal ik in ieder van hen geven die niet uitgeroeid zal worden. En de vreemden die zich zal den Heer voegen om hem te dienen en om de naam des Heeren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn. Al wie de houdt, dat hij binnen ons heiligen, en die aan mijn verbonden vasthouden, die zal ik ook brengen tot mijn heiligend dag, en ik zal hen verhuizen in mijn bedenhuis. Hun brandtokkers en hun slagstokkers zullen aangenaam wezen op mijn altaar. Want mijn huis zal een wederhuis genoemd worden voor alle volkeren. De Heere, Heer, die de verdrijvenen van Israël vergadert spreekt. Ik zal tot hem nog meer vergaderen, neemt hem, die tot hem vergaderd zijn. Als hij gegeten dus wel, komt om te eten. Ja, al gij de dieren in het woud. Hun wasters zijn alle blind, zij weten niet, zij allen zijn stomme honden. Zij kunnen niet bakken. zij zijn slaperig, zij liggen neder, zij hebben het sluimeren niet. En deze honden zijn sterk van bezeten. zij kunnen niet verzadigd worden. Ja, het zijn herders die niet verstaan kunnen. Zij alle keren <coughs> naar hun weg. Elkeen naar zijn gewin. Elk uit zijn einde. Komt her wat, zeggen zij. Ik zal zijn halen. En wij zullen een sterke drank kopen En de dag van morgen zal zijn als deze. Ja, groter. Veel voorttrek van het zij in de naam des Heren, Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig en nooit of immer laat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 de eerstgeborenen uit de doden, de overste, der koningen, der aarden Amen. We hebben eigenlijk nog een beetje spreksvultjes van dit morgenuren, maar daar dachten we bij wel zijn en onze de avond de maar verder over te mogen. En gaan dus over naar de orde van den IJdeberg, de de kaperkisten en dat wel. Zondag 38 handelenden over het vierde Geboek. van den goddelijke sabbat. Ik lees u eerstelijk het vierde Geboek voor. Gedenk den sabbadag dat gij dien heilig zes dagen zult gij doen, en al uw werk doen, maar de dag dagen de sabbat des Heeren, Uw is God. Dan zult gij geen werk doen, nog uw zoon, nog uw dochter.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 ten zevende dagen daarom zegende den Heere den sabbadag en heiligde denzelfde al dus luidt en onder de derde vraag van zondag 38 wat gebiedt op in het vierde gebod eerstelijk <tie> <coughs> dat de kerkdienst op of het vredekamp en de scholen onderhouden worden. En dat dit inzonder op den sabbat, dat is op den rustdag, zal de gemeente God naastelen komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heer openlijk aan te roepen, en de armen christelijke handreikingen te doen, ten andere, dat ik alle de dagen mijn leven, van mijn boze werken rustte. Den de Heer door Zijn Geest in mijn werk laten en al zullen de eeuwige strijd in dit leven aanvangen tot dusver. Ja. Vragen om de hulp te dus sturen. Ach, bij u is hulp besteld. Bij een held die verlossen kan. En ook verlof te wil. Wat kan altijd betoon heeft. En al al uw Bijbel heilige is Heeft <tie> En zal blijven openbaren aan het Theon-god dat nog op aarde is. En dat er ook nog wezen zal, wanneer het bazuengeschal de eeuwigheid, de leven en de doden op zullen roepen verskijnen voor den rechter toe de gevestigd tot de wolken des hemels waar recht en gerechtigheid en heiligheid de vastigheid uw stroom zijn die weet wat van uw macht zo zij te wachten En nu is het nodig dat u maaksel ook weet wat er van haar te wachten is. Niet dan zonder zult en orde. Opdat ze dat zelf en onder de uitstraling en uw goddelijke majesteit recht mocht kennen en ook de ontheiliging van uw goddelijk gebod en dag, als sabbatkender in onze harten, door de toepassing des geestes, mochten te leven. Want de ware dingen legt buiten ons in een ander. In de die overblijft als een eetige sabbat en rustig voor uw hand te kennen. Gij mocht ook dit gebod aan de hand van de eid opbergen genadelijk openen, haar de zaken doen opwellen. Onvertrouw de genade verlenen, onszelf en niet ontzien en geen mens. Want er is niet één mens ter wereld die blijft op de wereld. Er is ook niet één mens op de wereld die aan het uit kan steken aan een mens die aan het vertrekken is van de wereld. Er is ook niet één mens wat een ander uit kan steken en een die gesteld wordt voor de rechterstoel van God geopenbaard in het plek. Zodat voor elk mens noodzakelijk wakker geschud te worden. En wakker gehouden te worden. Om uw komst in te wachten en te verwachten. Waarvan de bruikker getuigt, ziet hem, hij komt, hij komt. En waarvan in het boek de openvaringen geschreven is, ziet hem, hij komt en alle ogen zal hem zien. ook dergenen die hem doorstoken hebben, en alle geslachten der aden zullen over hem ruil bedrijven, ja, aan de bevestiging van uw goddelijk woord. Laat dan de zalving uw geestes in het licht uit uw rechterhand en in zulke dwalende sterren van natuur en als wij zijn genade geopend worden opdat de waarheid zijn vrije loop mocht hebben, ten nutte, zal ook zeker zijn ten doden, maar laat ook strekken ten levenden. Laat de schoen nog eens mogen wringen en klemmen, daartoe is u gebod, daartoe hebben de wet gegeven op Sine in. Op dat gans is er al niet, maar dan ook niets ervaren zal als overtreding van alle de geboden. En de vloek der wet zullen mijnen, dat vonden zonder tekenen en door de eeuwige zonen God in het vlees. Een vloek geworden om al zijn volk als vervloekten te zegenen met vergeving der zonden en aanneming tot kinderen. Om al datgene wat door uw goddelijke wet rechtvaardig verdoemd, rechtvaardig met God verzoen. Door den dood God, tot gollige daar voor eeuwig verzoend met God. Laat Mozes onder ons leven. En breng het deze nog geen aan het einde van zijn leven. Waar het einde der werd is Christus en Igelen die gelooft tot rechtvaardigheid. zijn. Om niet uit te werken, nog in te werken. Onze rechtvaardigheid te zoeken, maar de doemwaardigheid te vinden. En als doemwaardigen. Door een van God geschonken middelaar in het vlees. De welke. Gekomen is onder zijn eigen wet, en die volmaakt gehoorzaam en alle jota en titelen vervuld geworden. Ja, zelfs die goddelijke wet, die eeuwig gerechtvaardig en goed en heilig is om te wapenen in zijn vloeken in zijn eind door de volmaakte gehoordemheid van hem de welke als middelaar God zijn der mensen volkomelijk gehoorzaamd in een dubbele waardij zoals zij God en mensheid. Opdat de waarde van uw gerechtigheid, de welke beantwoord aan de volmaakte rechten en deugden God, zodat diezelfde wet die rechtvaardig verdoen, ook rechtvaardig verdoen. Zodat dat. Hetzelfde recht. Wat ons recht. vaderlijk de geluk naar de hel verwijst. Datzelfde recht. Tot een kinderrecht. Verworven door een verheerlijk recht. te worden doorrecht. Tot erfgenamen God. De medeervename Christus. Op dat die zoete werd. Die zoete wet, die allerbeminnelijkste wet, de welke ons God laat zien aan de binnenzijden de welke ons God laat zien hoe hij gevreesd, geëerd, gediend, geliefd, geloofd en verheerlijk om in diezelfde wet in Christo tot een huwelijkswet. Des huwelijk verbond, eeuwig te maken ervaren, hoe lief heb ik uw wet. Zij al mijn vermakingen. Och, help ons. Heer Jezus, help ons. Waar u geen mens geworden, er zou geen plaats in de hemel zijn voor één mens. Waar gij geen, geen mens geworden, in de allervolmaakste zin uw eigen wet, als wetgever, allervolmaakst gehoorzaam, Welke gehoorzaamheid een goddelijke en dubbele waardij heeft, zoals gij God en mensheid u uw heilige wet zijn eren hebben. En uw kerk gezalig wordt. Dat uw heilige wet vrolijk zijn. Verheugd en verblijft. In de Heer Jezus Christus. In de welke zij is verheerlijk. In ere herstelt En volkomene wet der liefde geworden is. Leg de zaken in ons hart. Een enkel eenvoudig woord op de lippen. Geef nog vrijheid. En vrijmoedigheid echt. Dat alles is alleen verworven door. U kan ook alleen gesproken worden van u. Anders zitten we met onszelf te houden en met mensen. Waarvan u wordt getuigd wat nog waar is. En ook waar zal blijven. Werp uw vrijmoedigheid niet weg. En verlos van mensen overlast. Volzakelijk van onszelf als we onszelf verliezen, dan namen geen mens meer over, als God die mens geworden is, en dat is genoeg. Dat is genoeg. Opdat uw naam vereerlijk, de wet loopt loop mocht hebben, en deze nog geen overlopen mocht, met schuld, nood en oordeel, omgebracht, van het eind van het oordeel. En als een oordeel mens. Door hem die het oordeel gedragen vrijgemaakt. En door een rechter vrijgesproken. En aangenomen in de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Help ons in het spreken. Help ons in het luisteren door één en diezelfde God den Heiligen Geest. Amen. Psalm 27. Inmiddels krijgen iedere gelegenheid zijn de liefde van af te zonderen. Psalm 27, vers 4 en 5. God. Ik zal mijn hoofd nu boven het vijand binden, verhoogend, die wil ik mij blij te In zijn tent het offer op opwaarts zenden, op dat de lief zijn lof vermelden. Verhoor, o Heer, het toe mij gunstig hoofd. Ik zal mijn stem verheffen naar hem op. Verhoor mij toch, bewijs mij uw genaam. En antwoord mij die voor u aanzicht staat. Mijn hart zegt mij, o heren, van uw tweege, Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek den zegen. Alleen bij uw bron van troost en licht. Verberg toch niet uw oog voor mij, o heren. Ik ben uw knecht, zie niet een storende leer. Gij waart mijn hulp en al mijn verdriet. O God mijn tijd begeef, verlaat mij niet dat de zalm 27, het vierde en vijfde zang werd. Amen. De verandering opgezien. En tegen aan te zien. En gedachten zijn binnenkomen naar de Mitte. Komen vluchten. Komen vluchten. En jullie dat ook wel? Zou je wel zo willen vluchten? Maar daar je nergens tegenaan. Daar is nergens vindt van. en de waarheid zegt dat we verder moeten gaan en niet moeten blijven staan dat derde gebod dat was allemaal schuld niet de te niet de schuld. En niet beluisteren. Voor wie is het schuld geworden? Bij wie is het schuld geworden? En bij wie is er een borging openbaar? Bij wie is het bloed in verklein? Bij wie is er genade in Dit tweede gebod. Ik weet niet waar ik begin moet. Ik weet niet waar ik zijn moet in de midden. Oftein. Want dat vierde gebod, ja, dat raakt de tabak En die is goddelijk. En in zijn diepte geestelijk. En in zijn diepte wijst hij ons op de eeuwige tabak. Der de rust. De welke Christus. En als ik dat. Dan in de eerste plaats. In zijn algemene zin bezit. En ik was. Op hoeveel plaatsen? In ons vaderland. Noord-Holland. Kop van Vriesland. En draad dan. De sabbat van de hand gedaan. Geen sabbat meer. Daar is de sabbat net als maandag. En de zondag net als woensdag. Waarhoofd te plaats zijn nog. Waar eens in de maand een half uurtje op de kant gelogen wordt. En de mens bedrogen wordt. En een huis gestuurd wordt. En naar de eeuwigheid verjaagd. dan zou ik het hier ook makkelijker uit kunnen streven dan uitbreken En met de profeetje Remia wij wegen als ik van hen geweten zal zijn. Wat blijft er dan over het oordeel? Dan blijft de toren goed zo. Dan blijft de granstak op. En dat kan je zien, dat kan je horen. Voor duizenden in ons vaderland is de zondag een zonderdag. Voor dag. Televisie dag. Eén vreddag, een slaapdag, een wandeldag. Een snurkdag waarin men, als een gemesten of, wordt de dag uitsnurkt. Duizenden in ons vaderland weten niet meer wat zonder is. En wat sabbat is. De welkende sabbat geworden is, een dag van ontspanning. Ja, die dag zijn we ze, hier voor ons. En dat doen wij mee. Willen we werken, dan werken we. Willen we dat niet, dan doen we dat niet. Wij doen met die dag naar onze keuze en naar onze wil. En die sabbaddag, die staat bij God hoog aan de Net zowel als al de andere geboden. Niet minder. Niet minder. Vanwaar die ook zeer invouden. Door de opstellers der kategoristen. Missen Olivia, Missen Kaster of en in Kers. waar waren die mensen op geweest. Je zou denken maar 86, en de ene was 26, en de andere was 28. Van hoe God verleerd het is. Laat hem van God verleerd Ze roken naar Christus. Ze leefden aan het over Christus hadden. En ze leefden aan het Christus in de padden. Dat waren de van de Heidelberg-Katholiek. Daar heb je de erven onzer vader, die dat bloed komt. Die erven is uit het bloed gehad. En die hebben wij in de schanden. En mogen het nog zijn tot de begraven. En ze te dan nee. En hoezeer dat die dag er ook doorgebracht wordt, met name ons vorstenhuis, je weet het niet meer wat sabba dat is. In de eerste en in de tweede kamer af. Oh. Er is er misschien nog geen nog een enkel, niet. nog een enkel, niet. nog een enkel. Niet. En dan is dat ook. Zij hebben mij verlaten wat ze zullen zijn. Als we werkelijk zagen. Hoe ver dan we van God af lagen. We zouden stoffen hebben om te weenen, en niet meer om te praten. En om te zuchten en niet om te prikken. Maar we zien het niet. Eens. We zien het niet. En daarom gaat door. Maar het oordeel gaat ook door, door. Maar het oordeel gaat ook door. door. Onze jaren, die gaan zachtjes aan ten einde lopen. Maar, ouders die schicht onze kinderen. En kleinkinderen. Dan was het me erachter. En ik hoop, we die armen houden nog aan het beleven. En we zullen die armen houden nog niet beleven. Van dat dode gaat door, en dat gaat steeds verder. Ja. En nu wil ik maar proberen een aanvang te maken met die nonde ik. Want al preekt hij me duizendmaal in de schuld, zit toch toe. En is die wet ook goed. En is die wet ook lief. Die wet mag verdoemen en we lieven hem. Ze mag ons weg doen en we kussen hem. Hoor je? Zou ik zelf proberen met een voorbeeld iets duidelijker te maken? Stel je voor een man die veroordeeld is. En tot drie jaar gevangen is de En in een zijn cel verwaardigd wordt door God gehaast te En van God bekeerd te worden. Wat denk je wat die man doet? Neemt een welgevallen in de straat. En ondertekent een En een rechtvaardig zijn rechter. Ja. En daar hebt u de kop te weg. Om als de grootste naar aan de middenlaat komt. Om maar de zo grootste zonder een het einde van de wet weg te zinken. En zoetelijk te verdrinken. In de wetgever en in den de wetvervullend. Ondertijd dat dit tegen dat De wetgever en de wetvervullend. En dan handelt in de eerste plaats. Wat gebied God? Hij zegt niet wat gebied Mozes? Nee. Toch Mozes was kind en knecht. Dat is de man goed mee geweest. knecht is begraven. Na zijn kind. Dat, dat bleek onbegraven in God. Onbegraven. Mozes is geëindigd in God, meer is niet en meer hoeven niet. Want God is volheid. Ah, ja. Ach, mijn arme medereizigers. We moeten straks allemaal die wereld uitzetten. Ja. En wat gebiedt God in de verandering van dat tweede boek? Zijn eerste. De kerk te doen. Waarom woon we dat er nog een kerk is? In? En waarom woon we dat er nog naar de kerk is? En waarom woon we dat er zuinig blaast in de kerk? We hebben het anders te doen. We hebben het ons anders waardig te maken. Maar God schreef dit nog. En het schreef dit nog en laatste als ik zo langs moedersheid begrijpen kom dan was ik de deur langs los als ik gocht langs moedersheid begrijpen kom dan was ik zo langs eindig dan had ik gezegd ik krijg mijn woorden mee Het zit langs nog met je stop zit langs nog verwaardig stel je mijn woorden ik denk dat ik beetje verwaardig Tel je mijn woorden ontneem ik denk dat God's arme kerk het wel te twijf, Met een met de hoofdkops zou je wonderwijs. Als je woord wegneemt, neem je mijn leven weg. Als je woord wegneemt, neem je mijn hart weg. Als je woord wegneemt, neem je mijn onderwijs weg. Als je woord wegneemt, neem je mijn leven weg. Als je woord wegneemt, me neem je richt me weg. En mijn richting, waarvan de waarheid zegt, hoe zijn mijn redenen geweest. Geen onig, gewoon het gehemel te beter smaken. En als aan die kerkendiensten welke het oude testament op de zevende dag der scheppingen gehouden werd, in tempel onderscheidelijke synagogisch, Waar altijd gehandeld werd in de eerste plaats. Werd altijd de wet van Mozes gelezen. Dat doen wij ook nog eens. Elke zondagmorgen wordt de wet van Mozes gelezen. En dat is goed. Dat is goed. Ben nog eens horen hoe je zijn moet. En hoe je bent. En wie je geweest bent. En waar je nu geworden bent. Dat kan je elke zondagmorgen horen in de wet. Ja. Maar die zevende scheppingsdag, als een onvermoeid God rust, want de werken zijn rang, hoor je wat ik zeg. Een onvermoeid God kan wel rusten, maar niet vermoeid worden. Dat kan hij niet. Hij kan wel rusten, maar niet vermoeid worden. Is dat niet een wonder? En eeuwig woont dat iemand waar rustig kan, maar niet vermoeid kan worden. En dat is Want hij hield niet op met heffen uit kracht van vermoeidheid. Zijn naam is sterke God, Vader der Eeuwigheid. Vredevol. Weet je wat het eigenlijk zeggen wil zou ik het maar een beetje plat mag zeggen. Och ja. er zijn toch ook maar platte meisjes van een dorpje. Dan wil het eigenlijk niet anders zeggen. Als dat God zich vermaakte. Zich verlustigde. En zich verheerlijkte. In de werken zijn er handen. welke alle onbegrijpelijk. En wonderlijk en on kunnen jullie het begrijpen dat die maanden bijna 6.000 jaar aan zijn dat ze niet straks zijn, niet rijden en nog haar licht geeft zoals in het beginnen en neem nog al de elementen des. En niet ze blind waren als een mol. en niet dagelijks verblind over de wereld zien. daar zouden in de werken der natuur God aan het En we zouden laag voor bukken in het stop. En het waar der zere werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lucht door Doorzoek die ijzeren ja. Hij wel eens een keer in de natuur gestaan vond, Daar moest hij kijken tegen het plafond. Der lichten van de derde hemel. Hij moest uitroepen ook. Oh, God gij zijn groot. wij begrijpen hij zou nooit eens in de natuur staan. Zo hebben Abraham en Genesis vijftien ook gestaan. En wat zag hij dan? Tel waar hij zijn slaap af, aan de hemel, dat hij de vervoren kent. En in de tweede plaats, als het strand aan de hoeven der zee, dat hij de verworkeling. Moet ik het nog eens over zeggen? Het zou genoeg zijn dat gezegd Dan is die schepping sabbat. Waarop God gerust heeft door God en niet gedaan. Door God begraven. En die blijft voor eeuwig met al de ceremonie begraven. En dat is de zevende dag. Toen lag Christus in het graf en rustte van de arbeid, die aan het kruis leven en lijden gearbeid had. Yes. En wanneer nu Christus niet uit het graf gekomen was, we hadden geen sabbat meer gehad. Want de eerste wat we gedaan En de tweede moet in de op van Christus gehoven Zodat dit den dag des heren is. Waarvan Johannes zegt, dat ik op het eiland pad Op de dag des heren. En op die dag des heren, dus zijn de eerste dag der week. Gelijk dat deze dag is. Zijn de elke sabbatdag een heenwijzing van de overwinning van de dood. Van het graf, ja, van de vervulling. Ik draag de sleutelen der helen en des doods. Die heeft hij meegebracht uit het graf. Verwinnaar van dood, helen doen. En van alle vijanden doen. Overwonnen dat sabbat. Dat is het shabbat Die heeft Christus in zijn bloed en in zijn dood verworven en begraafd. O, geliefde. Wat niet kon, is toch gebeurd. En wat enkel onmogelijk was, is toch geschikt. God en mens. Mensen en God lagen in één graf. En de ganse kerk God lag in de armen van Christus met hem begraven. En met hem opgestaan zijn debbel daar. En leeg tot in alle eeuwigheid. Ja. Yes. Yes. Die kerk dient nog een paar woorden ervan. Die Christus zelf ingesteld heeft in de dag erop stand. Waar waren ze jongeren? Waar waren de discipelen? Ze waren alle gevlozen. En we keerden ons zijn igelijk naar zijn weg. En wat was dat voor een weg? Een weg van ongeloof. Van wantrouwen en van verlorenheid. Dat was de weg der jongeren. Toen Christus een graf Oh, misschien is er een die zegt. Man, dat is nog mijn weg. Oh, ik heb meest maar een graf leven. Een eenzaam leven. Een donker leven. Een verlaten leven. Ik heb meest maar een graf leven. Maar in het kunt lijken der zon Ik In mijn hart te gedragen. En wanneer Christus opgestaan, dan is het licht des eeuwige levens opgegaan. En dat in een weg waarin vijand en vriend mengden, dat het voor eeuwig ondergegaan was, want Tegen hem uitgang. Wij hoopten, wij hoopten, dat is, wij hoopten, waarop hoopt je Waarop hoopt je Dat hij onze hoop, dat hij onze verwachting, dat hij onze verlossing. Wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar, maar. Beneven dit alles. Is het de derde dag. Dus is verloren. is bij jullie ook wel eens verloren geweest. is wel eens verloren geweest. Nog nooit. Dan ben je nog nooit behouden geweest. Nee. Nee. Die kerken die heeft hij zelf ingesteld. Desmorgen is in zijn opstanding openbaarde hij zich een eerste Marie. Daar was het hartstikke nodig. Die was hartstikke nodig. Ik krijg hem eerste. Die helemaal niet meer met de kander En die, die niet meer leven kan. Dat zegt hij ook lees. En zij wil leven. Och hij zo zoveel van een arme mensheid. Hij houdt zoveel van een arme. Zo beschermde ik ze. Och, die kon zo wel eens tegen. Hij houdt naar veel, zei hij dan, van een arme mens. Het is echt waar. Als niet waar, was dan was ik al lang begaard. Zo was het al lang dan ook, geloof ik. Maar ondertussen komers is daar, en al daar zal geen nacht meer zijn. En wij staan nog in de nacht, in de nacht. Soms met een hoop dat de dag aan ligt, dat, dat alle kruis die we zullen gaan vliegen, die we voor zullen gaan naar de nooit meer einde in de sabbat. Naar de nooit meer einde in de sabbat. Ik denk nog aan een vriend, ik hoop, je hebt hem nog meer dan twintig jaar verdragen. dus ik hoop dat ik nog even doen zal ik. ik denk aan een vriend, de welke in zonder ons gehoord was, en die man kerk die zeker niet, want er is een onderscheid tussen kerken en kerken. Er is een onderscheid tussen luisteren en luisteren. Weten jullie dat ook? Hebben jullie dat ook wel eens een vraag. En toen ging de kerk uit de grond die bij me in huis. Toen zei, die wanneer is nou, die kerk is nooit meer uitgaan.' En zei, oh, zei, ga die kerk maar weer uitstaan. Wanneer zal die nou uitstaan zijn, nooit meer uitgaan.' Zei, een pootje was te leeg. Leeg, een pootje was te... ...dan is te En die man die in de kerk zat, de dominee Pineman, de wijs op Rotterdam. Dus dat is over al bijna een eeuw geleden. En die man die verluisterde zich helemaal, die man zijn hart werd verklaard. Hebben jullie ook een hart? Want eigenlijk is geen hart of niet verklaard worden. Vreeg naar het hart van Jeruzalem. Je moet een hart hebben van Jeruzalem. En dat is uit Jeruzalem. En dat blijft er voor je. Die man die ken ik ten helemaal onder water. Die man zat maar alleen in de kerk. En er zaten misschien 700, 800 in. Maar dan zit je er maar alleen. Dan ben je maar alleen. Die man dan. Als u en God, God en u Christus. En u, u en Christus meer niet. Dan is kerk dan is kerst. Maar toen zegt dominee Pineman. Dat dus zegt hij we moeten gaan eindigen. Toen riep die man nooit meer eindigen dominee. Nooit meer eindigen doorgaan, doorgaan. Want hier is leven mijn dieren. Hier smaakt het goed. En dan valt de wereld zo ver weg met alles wat erop Dat het geen gram, geen zondwaarde waren, is. Geef me Christus en ik heb geniet. Voor even Hij is er ook wel eens gekend. En heb je wel eens maar gehoord in de kerkje je schuld en je oordeel, de straf en de rechtvaardigheid, en God. And the evil that deuced the God de the world so to show so that he in his truth, he his in his strap, in his in his death, in his death, in his death, And he's voor wie de heilige serie vrezen een aardige te bedekken dekken en uitroepen, hij moet, hij moet, hij moet die heer draaien. Daar moet je denken, dat ik niet weinig zullen missen, als ik ook niet zal missen. Hij zei, je hoeft naar de kerk. Jongens en meisjes, als de heer de "We houdt, dan... Ze waren lang genoeg. Was. En een evangelie van moeheid, is de kost weg dat evangelie van reden weg Ach, dat is nog wat weten. Mochten. Want in de kerkendienst, daar wordt uw naam nog eens genoemd en gewaarschuwd en vermaand en bestraft. Dat de samenkomst van liefde in de diepte gezegd, een gemeente des heren, des heren, des heren. Hoe heet die? Niet dat ik vermeer niet, nu. Nee, ik hoop wel dat er dan een kerk is. Dat is ook het Ja, dat is ook het Maar vraag mij niet, naar enige kerknaam op haar, ik zal u wijzen op de enige naam, die onder de hemel gegeven is, door de welke wij moeten zaten. En dat is de naam van Jezus Christus. En daarin stelt geen naam. Uw naam is het wezen, voor te en die wie ze betekent. Ik heb ook wel eens gedacht, een beetje dat oud meer te plekken. En dat elk geïnvermeerd het nog eens het zijn zelf. Maar dit niet. Hoor. Dit niet. Dit niet hoor. Dit niet. Nee. Nee. Als ik kom. Maar dat kan ik natuurlijk niet. Maar uit de gunning van mijn hart, Dan dreef ik je allemaal naar de straat. Zo'n En zeg ik, Daar heb je de rood. Nee, daar heb En dan het predikant, ja. Dat dat God zelf uitgevonden is. Dat het God zelf ingesteld. Pas mijn gezal in die doet mijn te dat daar dat niet aan. En zoek mij er ook vreten te Dat vandaag ook ver weg is. Dat vandaag ook ver. En dat predikant. Dat is een allerwonderlijke ambt doen. Want hebben grote behaagd. Om door de dwaasheid der prediking. Een mens te arresteren. Een mens te bekeren. Een mens van dood leven te maken. Een mens te geestelen met de waarheid. En een mens vrij te maken op grond van de waarheid. Dat is vredenkamp. Waarvan gelezen in Marijke 16. Bereed het evangelium. En het woord evangelie is een bodemloos woord. Want dat is niemand anders dan Christus. En wat moeten ze preken? Wet een evangelium. Ja. Alleen de wet als een de zonen des doods. Noodzakelijk gepredigd te worden. Noodzakelijk verhandeld te worden. Neemt Mozes weg en Christus is overbodig. Zet moet trouwen. Neemt Mozes weg en er is geen weinig meer van Christus. Laat laat ik een stukje van Luther. Je hebt het misschien ook gelezen. Komt in de FD, meen ik. Meen ik de mensen. En daar zegt die man zo kortelijk: Neemt de zon er weg. En je neemt Christus weg. Want Christus is in de wereld gekomen. Om de zon daar. Hoor wel? En daar zorgt Mozes voor. oh, die onmisbare Mozes. En ze zongen het lied eerst van Mozes. En daarna van het land. Er zijn toch op aarde ook geen dokters voor gezonde mensen? Is er op aarde ook geen medicus voor mensen zonder zieken en zonder kwaal? Als je de scripturen toch nagaat. Is er ooit eentje bij Christus in zijn omwandeling aangeland met een gezond lijf, met een gezonde ziel? Is er ooit een bij Christus aangeland waar geen nood was? En een was kruipen, de ander was lam, de ander was blind, en die was melaat, laat. Ze lagen allemaal in ongeneeslijke kwalen. En zag er in Christus in het meester van de weer gaan. En zijn genezen. Je zou hier weer af kunnen stappen en een stapje verder kunnen gaan. En ik wil er nog liever even blijven hangen. En dan hopen we wat de onze dagen rekt en dan volgende we weer weer een stapje bij ik gaan. Dat dus in de allereerste plaats een van God ingesteld aan. Daar heeft hij geen engelen voor gekomen. Wij zouden zeggen dat hij veel beter kunnen doen. Want engelen hebben een wijze door van alle wijze des mensen. En ze dus zien het aangezicht des vaders dag en nacht. Dat we zeggen. Zonder onderbreking. Zien ze eeuwig ten aardig. Ik zeg niet. Dat is een vader nood die om boodschap des heims hebben maar En ik geloof zeker. Dat het voor Gaderjeb en voor Michael Die Gods gezanten in een innerlijke verkwikking En blijdschap gerechten. Dat die nazeret kwam zeggen. In die ellende zijn armene. In die vervallen van daar. dat stopt een vond. Voor het rijden des hemels naar benen. En brengt de groeten van God aan Marie, dat je mooi bedenken. De groeten van God, van God En wanneer de engel Gabriel zijn boodschap gedaan heeft, al is Jezus zijn zalig maken, niet wat een zalig. Alles Jezus, zijn moorden niet, want hij kent geen schuld. En alles Jezus, zijn verlossen niet, hij kent geen nood. Maar onthoud: dit is ee, de een de blondbreuken bij jij, man, man, man, man, man, engelen. Ze moesten de aan zichtbaar voor van van Ze moesten de aan, zichtbaar voor ik ga ze alleen zijn. Maar John de tussenkomst van Christus. Zinkt hij dit die in de hemel zijn apart? Hij heeft niet alleen ons met God verzoend, maar ook met de engelen verzoend. Zo dan zo onze vrienden worden zijn. En doorheen wat zullen blijven. De brede van Is een openbaring. Van de weergeloze liefde God. De welke zo'n nietig instrument. Zo'n harde mens. Laat ik het in de Bijbel zeggen: als een wij nog die hadden moeten verkiezen, hadden we dan moeten sluiten? Hadden we dan een boel kunnen. genomen. Hadden we geen dokters in dienst? De vooraanstaande personen in ons land, zou wij verkoor hebben om onze dienst. Waarom dan neemt onze de Jezus, de schrijver van de Naasten? En maak er goud van. Waarom stelt die zo'n arme mens. Als het er voor je aangezicht gaat. In zijn weinigheid. Die meest met zijn aremoe geweggen. Met zijn zoon moet je weg. Waarom? Omdat hij. Omdat <coughs> hij de noden. Zijn ellendige de gezellepenheid. Waarvan de apostel zit. Zo werk ik dan de dood wel in ons, maar het leven in uw lijden. En u kan, een predikant, nooit arm zijn. Hij kan nooit ellendig zijn. Hij kan nooit genoeg ons te zijn, om ontdekken, de ontgrondende, afneigende, de te breken. En dan in de vereniging uitblinkt de eer van je homevrouw. De welk. Zonder verliezen van zijn eer. Mooi nog vijf minuten, die vijf minuten. Zonder verliezen van zijn eer voor het worriedorde verterend voer hem helpt van de weg. Maar ja, Dominique Voort heeft het over een brandende brambo. Branden. En terecht, daar leeft de kerk zich te kennen. Een brambo die brandt, en een eeuwigheid niet verbrandt. Dat is toch iets uit Godzin? Dat kan niet anders. En het verheten kan wanneer er een honger naar de waarheid mag zijn, jongens en meisjes, dan moet je niet naar de kerk, dan mag je, dan mag je naar de kerk, ja, ja, dan is het geen moeten, dan mag je, en waarom denkt, zijn hij de werker zo aan, op de waarnemingen naast de onderlinge samenkomsten? Omdat dit de laatste bedeling is. Dit is de laatste bediening. Als het prediken ophoudt. Dan zul je de zon zwart zo zien worden. En de maan in bloed. En de sterren zullen van de hemel vallen. En de komst van Christus is. Dat is de laatste etappe. Wanneer we zijn en verkeren. En daarom. gesteld hij de werken, dan met wat er zelf een naastje zelf komt, wat wil dat woord die naastje zegt, met eerbied naar zijn huis, met ernst in zijn, zijn huis, met aandacht in zijn huis, want mijn huis zal een bedehuis zijn huis worden, en wat is een bedehuis, o God help, o God zegent uw oor, o God opent uw oor, O oh God, leer mij door uw woord. Wat is een beterheid om je hart verklaart? Je raad zullen openbaar en je zielen versterkt en onderwezen mag worden. Ja. Och ja. Kies je uit te beginnen op alles. Ja. Dat ik aan. Wat nog gelaten wordt, kan er waarde nooit gewaardeerd. Ik zeg niet, dat je de domen is waarderen. Nee. Maar de waarheid is gebracht. De, de waarheid is geleerd. En als je de waarheid niet dan liet je de man ook niet de waarheid bent. Ik zal een makkelijk voorbeeld geven aan een oude meer. Als die vanavond of morgen een preekje van Philpott leeft, of van Komri en je hebt wordt er doorgeraakt, dan hou je van Komrie die al even in de neem is. En dan kan wel eens gebeuren dat je gemeenschap krijgt met veelpot die al even verlost is. En dat je gemeenschap krijgt met kraag dat is gemeenschap de der heiligen. Dat is net of je een ogenblik opgetrokken wordt en buiten jezelf getrokken wordt en in den bovenste heetboog. De zoon van zijn gezongen, maar het enige zoon, maar een oud. Zij zomaar en ooit geen wezen. En daar zult je hem. Met 144.000 Spaanse vrouwen. En dan leef je niet meer van het vredenkamp. Als je nou morgen naar de kerk komt of s'avonds. ach, oh, de mooiste straat. Of de heredinare mijn man heeft. Een zegen wil geven. Een opening wil geven. En super. Maar dan zult hem zien. En al zijn volk zal volgen op witte paarden. op koningen en peristen, wappen in de vlag. Voor eeuwig van te gaan. Voor eeuwig van te Dan Dan doen me nooit meer zo. Nooit meer. Maar hij wappert eeuwig van te gaan. Hij in de bandier. Doorop. Door hem. En het welbehagen. Zal dan één voortleven in hem. En door. Dat is de vriendsel hier van de Sabbat En het vervolg van de eeuwige sabba. Zonder avond. En zonder nacht. Amen een enkel woord zijn die begonnen maar niet tot de helft te komen Oh, ge mocht het willen zijn en gebruiken, gebruikers tot de restering en bekering de dat de zijn gezag vragen hoe brengt toch de sabbat door innerlijk en feestelijk O, oh, dan ziet het spulverloos om in het bloed van de eeuwige sabbat begraven te worden. En in zijn dood en op te staan in nieuwigheid des lezen. We zeggen uw naam hartelijk dank. Voor uw genoten hulp doen weef u dat als gij het ter hand neemt. In de donker gezien zal het eenmaal een licht gemaakt worden, tot uw Heer. En dan. 132. De Psalm 132, en daarvan het eerste en tweede zandrecht. Gedenk aan David en zijn leed, gedenk den dure zworenheid die hij, o Heer, in uw deed. Die niet waarmee zijn hart de mond aan Jacob kop zich dus verbond. Zo ik in mijn woning tree of klim op mijn leedstee, zult ter nacht terug ga in veen, zo ik de sluitmering zelf te hengen, zodat ik deze ee volbreng. Dat, onder twee. En dat is van de 32e de dat eerste en het tweede zang